Deel 3 in een serie van 8, gewijd aan het dagelijks leven in China. De moraal is er streng. Het collectief de leefvorm en de sociale controle volledig. Toch willen Chinezen, net als andere mensen, wel eens alleen zijn of met z'n tweetjes alleen. Hoe doen ze dat dan? Vanavond vertelt meneer Chang over het vinden van een vriend of vriendin, het uitgaan, over de mode als bourgeoisieverschijnsel en over het grote verlangen van de Chinezen naar meer kleuren en persoonlijke keus. een man wil vinden, of een man een vrouw, dan is dat in ons moderne China heel lastig geworden. Hoe komt dat? Bij ons is aan alles gebrek, toegegeven, aan alles. Maar tegelijkertijd zijn wij toch het rijkste land ter wereld. Aan mensen. Niet miljoenen, oh nee, ook geen honderd miljoen, veel te weinig. Honderden miljoenen vrouwen en honderden miljoenen mannen. Nee, aan vrouwen en mannen geen gebrek. Gebrekkig is het contact wij hebben niet genoeg contactmogelijkheden. Er zijn geen parties, geen disco's, geen bars, geen vermakelijkheden. Een moeilijke situatie. Hoe kan je iemand leren kennen als je er bijna geen kans toe hebt? Hoe? Je laat je helpen. Door vrienden en familie. Iedereen helpt, dat is gebruikelijk. Iedereen die jij wat beter kent, helpt je in contact te komen met een ander. Stel bijvoorbeeld dat mijn neef bij mij zou komen. Ik ben immers zijn oom. Hij zegt tegen mij dat hij graag een vriendin zou willen hebben. En of ik zou willen proberen er een voor hem te vinden. Dan zou ik bij mijzelf nagaan wie ik al ken. Ik zou informeren waar een geschikt meisje te vinden is. Ook vragen hoe oud ze is en wat voor beroep ze heeft. En dan aan elk apart vragen of ze elkaar misschien willen ontmoeten. En als ze allebei akkoord gaan, dan zien we wel hoe de zaak zich ontwikkelt. Ja, dat is heel gewoon in China. Ze treffen elkaar thuis en gaan dan het park in. Of ze bezichtigen het oude slot, dat ze allebei al kennen en praten intussen met elkaar. Of ze gaan wat wandelen op straat en daarna naar de bioscoop. Ze doen dus niets nieuws, ze zien niets wat hun niet al lang bekend is. Alleen, ze doen het voor de eerste keer samen. En ook samen beleven ze heel weinig. Waar het niet dat ze voordien apart bijna helemaal niets beleefd hebben. En nu zal blijken of het toch niet opeens zo nieuw... En zo veel voor ze is dat ze allebei uitgeput thuiskomen. Een verwarrende zaak. Gisteren nog klagen dat er nergens iets te doen is en over het systeem. Alleen maar presteren, presteren en geen enkel pleziertje. En vandaag opeens, mijn hemel, China is zo fantastisch. Ik bewonder ons land. Ik ben verrukt van het socialisme. Ik ben minder socialistische mens. En ik zou met alle kameraden nauw willen samenwerken voor onze grote gemeenschappelijke zaak. Vooral met haar die ik gisteren in het park heb ontmoet. De kleine Li Chiu Chiu. Vooral met haar. Het nieuwe China opbouwen. Wonderlijk hoe bij ons de jonge generatie steeds weer zo diep door het socialisme worden bewogen. Hoe dan ook, voor wie geen hulp van vrienden en verwanten krijgt, wordt het heel moeilijk een vriendin of vriend te vinden. Want wij werken zes dagen in de week. Per week hebben we dus maar één dag vrij. En op die ene vrije dag hebben we zoveel te doen. Je moet wat kopen, je wil boodschappen doen. Mijn hemel, één dag maar. En wat gaat die dag snel voorbij? En daarna komt weer een werkdag. En vakantie? Vakantie bestaat bij ons niet. Niemand heeft vakantie. Iedereen moet telkens zes dagen werken en heeft dan één dag vrij, het hele jaar door. En daarom hebben de miljoenen werkende vrouwen niet veel kans de miljoenen werkende mannen te leren kennen. Geen cafés, geen amusement en al helemaal geen tijd. Verbazingwekkend. Een reusachtige land met werkende massa's die elkaar niet kennen... U moet bedenken, dit reusachtige land had zeer snel een uitzonderlijke achterstand in te halen. Dat vroeg om de samengewelde kracht van de werkende massa's. Inderdaad, China moest de hemel bestormen. Verbazingwekkend. Een ongelooflijk groot aantal mensen vergeet eigen belang, eigendom en eigen verlangens. Voor onze grote sprong voorwaarts. Levenslange inzet voor een hoger samenbindend principe, als in een bijenkorf, als in een klooster. De massa van het volk en de overheid stimuleren en steunen elkaar daarbij wederzijds. Voor onze grote revolutie, voor onze toekomst, voor onze gemeenschappelijke zware taak, ons socialisme. Maar die taak begint nu langzaam wat lichter te worden. Je mag weer dansen. Op zaterdagavonden, in de universiteiten of in de bedrijven. Verbazingwekkend. We zingen ook weer. Dat was allemaal verboden. Want het was niet revolutionair, dat was immers bourgeois. Dus werd er nog gedanst, nog gezongen, tien jaar lang. In die tien jaar waren er maar vijf liederen die gezongen mochten worden. Vijf liederen, thuis, op de radio, bij betogingen. Altijd diezelfde vijf. Waarom zou je dan nog zingen? Ja, toen was het voor jonge mensen nog moeilijker elkaar te leren kennen. We hebben een lange weg achter de rug. Maar al sinds enige tijd, langzaam en nu ook wat sneller, begint onze grote toekomst eindelijk kleiner te worden. En daarom wat lichter. Wat een grote sprong. Ze bestormen opnieuw de hemel. Niet het socialisme, China is groot. En zijn mensen eindelijk weer kleiner. China danst. China zingt. Verbazing wekken. Tot mijn verbazing is het voor Europeanen niet goed te begrijpen waarom je beslist getrouwd moet zijn om met iemand samen te leven. Maar in China is dat zo. In China is de liefde alleen voor echtgenoten. Als een vrouw een vriend heeft, dan heeft ze niets anders dan een gewaardeerde collega. Maar boyfriend en girlfriend, dat is niet toegestaan, dat is slecht. Hoe kan je met een vrouw in een kamer samenleven zonder getrouwd te zijn? Als er bezoek komt, hoe wil je dan uitleggen wie ze is? Ze is mijn vriendin. Je vriendin, wil jij zeggen dat jullie niet getrouwd zijn? Hoe kunnen jullie dan samenleven? Jullie zitten fout. Nee, laat het duidelijk zijn. Alleen tussen echtgenoten. Nee, jonge mensen werken en wachten tot ze een kamer hebben. Daarna trouwen ze. Ja, het is een zeer strenge moraal. Een hoge moraal. Zeer hoog. De partij heeft gelijk. Wij leven werkelijk al een beetje in de hemel. Het communisme of socialisme vraagt dat wij idealisten zijn. De morele normen verbieden onze maatschappij alleen al te verlangen naar zoiets als samenleven. Je mag er niet eens aan denken, dat zou niet goed zijn. Er vaak aan denken zou slecht zijn. En er altijd aan denken, dat zou door en door slecht zijn. Als je het dan toch zou doen, samenleven, zou dat nog erger dan slecht zijn. Bourgeois. Maar als je het droomt, blijf waakzaam, kameraad. En als je er in je slaap omroept, blijf wakker, kameraad. Dus, alleen tussen echtgenoten. Zo is het. Voor altijd. Zo is het. Maar waar moet je dan heen met al je verlangens, gedachten en dromen? Naar de partij. Dat is de reden waarom wij de partij werkelijk van ganse harte liefhebben. Zo is het systeem, en niet anders. In China moet dus ieder die getrouwd is, trouw blijven. Een leven lang trouw. Dat verklaart ook waarom het de getrouwde Chinese vrouw onverschillig laat, of ze aantrekkelijk is of niet. Een andere verklaring hiervoor zit in onze revolutionaire traditie. De culturele revolutie verwierp opvallende kleding en make-up. Dat was bourgeois, en overbodig bovendien. Waarom zou je parfum opdoen? Waarom zou je make-up gebruiken of leuke kleren aantrekken? Wat hadden zulke dingen met de revolutie te maken? Niets. Waarom zou je krullen in je haar doen? Stijl en kort geknipt haar. Dat is zoals het hoort. Waarom zou een vrouw er behoefte aan hebben zich op te maken over uitdagende kleden? De revolutie kijkt naar het hart. Maar ook al zouden ze er behoefte aan gehad hebben, ze hadden het niet kunnen zeggen. Laat staan doen. Ze durfden het niet. Velen durven het nog steeds niet. Neemt u niet kwaad. Ik wil het nu hebben over Ching Tai, mijn vrouw. Ze is pas 39 jaar. Haar schoonheid wil ik slechts terloops vermelden, maar ze draagt alleen zwarte kleren. Nooit iets anders dan zwart. En haar haar is ook zwart, stijl en kort geknipt. Ik zeg tegen haar, waarom toch altijd zwart? Je hebt wat kleur nodig, waarom geen geel? Of anders rood, of tenminste rood met zwart. Een ruit. Probeer toch eens bruin. Maar ze zegt, nee, ik ben te oud, ik kan zoiets niet meer dragen. Koop alsjeblieft een zwarte jas voor me. En ik zeg, het spijt me, maar ik koop niet zwarts meer voor je. Als je zestig of zeventig bent, dan kan je zwart dragen, maar nu is het nog te vroeg. Maar zij houdt vast aan zwart. Dan zeg ik, en ik heb er genoeg van je altijd alleen maar in het zwart te zien. Als ik nog eens iets zwarts voor je koop om aan te trekken, dan is het eerder iets om uit te trekken. Bovendien zou ik willen dat je je haar weer liet groeien, heel lang. En krullen. En een rode nachtjapon. Ik had me helaas laten meeslepen. Zelden heb ik mijn tai zo kwaad gezien. Haar mooie gezicht zag helemaal wit. En ze liet zich helaas ook meeslepen. Ze zei, Kameraad, u bent een zwijn. En ze blijft bij zwart. Niet omdat ze er niet leuk uit zou willen zien. Maar ze is zo aan onze opvatting van moraal, aan onze revolutionaire traditie gebonden dat voor haar alleen maar spandoeken en vlaggen rood kunnen zijn. Kleren niet. Een revolutionair geeft niet om kleren. Een revolutionair geeft om de revolutie. Zijn zorg is hoe je je zo effectief en goed mogelijk daarvoor kunt inzetten. Ons ideaal is, heldin of held te worden. Wij kregen steeds weer te horen, die en die kameraad zijn belangrijke mensen, helden. Zij dachten altijd alleen maar aan het volk, aan onze grote gemeenschappelijke doelen. Nooit dachten ze aan zichzelf. En daarom zijn ze groot. Daarom worden ze door ons bewonderd. Als idealistische vrouw, als idealistische man. Dat zijn voorbeelden. Maar als je lippenstift wilt kopen en schoenen met hoge hakken, wat betekent dat? Dat betekent dat je niet aan de revolutie denkt. Jij denkt eraan jezelf mooier te maken. Jij denkt aan jezelf. Waar is dat eigenlijk goed voor? Waarom is het nodig te leuk uit te zien? Je bent toch getrouwd? Je hebt toch je gezin? Er is toch helemaal geen reden meer om er leuk uit te willen zien? Zo redeneren ze. De kleine Li Choo Chu, die met mijn neef in het park heeft gewandeld en die hem zo enthousiast heeft gemaakt, die denkt daar natuurlijk anders over. Ze is nog jong. Als jong meisje wil je er aantrekkelijk uitzien. Ze wil mijn neef natuurlijk nog enthousiaster maken. In zo'n geval kan je dat vergeven. Ze is jong. Goed. Ze wil leuke kleren dragen. In orde. Maar als ze trouwen, dan wordt hun verhouding bezegeld. Alles wordt legaal en definitief. Je hoort bij elkaar. Voor altijd. Waarom zou je dan nog aandacht willen trekken met je kleren? Wat voor zin heeft het dan nog je druk te maken of je er mooi uitziet of niet? Ons land moet mooi zijn. Bijvoorbeeld, toen ik op de universiteit was en studeerde, dat was nog voor het 1960. Toen was er een medestudenten die kwam aanzetten met een rode jas aan. Jawel, een jas die knalrood was. Oh, iedereen stond paf. Iedereen, oh. En wat er niet allemaal van haar gezegd werd. Kijk, Dias, je gelooft het niet. Goeie genade wat die voor een jas aan heeft. Knal rood. Mijn hemel, wat afschuwelijk. En ze draagt die jas, terwijl we midden in de hervorming van het denken zitten. Hoe die lijn recht tegen het doel van die beweging ingaat. Rood. En nog van wol ook. In die tijd kon je geen echte wol dragen. Alleen katoen. Alleen wat onze strijdende industriecollectieven konden bieden. Chinese katoen. In die tijd droegen we zelfs geen leren schoenen meer, maar katoenen schoenen. Natuurlijk kon je niets van wol aan hebben, het moest iets van katoen zijn. En uitsluitend in drie kleuren, of zwart, of grijs, of blauw. Alleen die drie kleuren, dat was genoeg. In die tijd wilde ieder er zo arm en zo kleurloos mogelijk uitzien. Werkelijk, dat was zo. Wij wilden alle leuke dingen afschaffen, alle persoonlijke smaak opgeven, onze hele individualiteit. Want wij waren onbelangrijk en klein. Wij wilden volkomen vanzelfsprekend en natuurlijk in het collectief opgaan. Zonder eigen persoonlijkheid. Dat was voor ons de beste weg. Wij wilden gezamenlijk strijden voor onze idealen en tegen onze persoonlijke behoeften. Wij wilden onszelf opofferen. En wie daar niet aan meedeed, was een contra En werd vervolgd. Mijn hemel, die arme medestudent. Ze zal toen haar rode, wolle jas zeker vervloekt hebben. Die zal haar veel berouw en zelfkritiek gekost hebben. Later liep ze altijd helemaal in het grijs. Natuurlijk, natuurlijk zijn die dingen nu veranderd. Vandaag wil iedereen andere kleren hebben, modieuzer, kleuriger. Alleen, zoveel kleurige kleding is er in China niet te koop. Het aanbod beperkt zich meestal tot blauw en grijs. Soms met een beetje geel erin, soms met een beetje wit, dat is alles. Misschien ook met een beetje rood, maar nooit felle kleuren. Ach, wat zou ik graag een paar andere overhemden hebben. Alle overhemden die je in China kan kopen zijn geel, wit of blauw. Zonder patroon, altijd hetzelfde. 10, 20 jaar lang altijd maar geel, wit of blauw, zonder variatie. En nu heb ik er genoeg van. Genoeg, genoeg, genoeg. Ik wil nu eens een hen met een patroontje erin. Zoiets is moeilijk te krijgen. Maar lukt het je, dan mag je het nu tenminste dragen. Ook de kleren die de mensen tijdens de culturele revolutie in de kast verstopt hebben, kan je nu meer dragen. Toen durfde niemand het, maar nu halen ze die spullen weer tevoorschijn. En trekken ze aan, toch moet je erop letten dat het niet te veel ineens wordt, niet te veel kleur ineens. Ik kan dus bijvoorbeeld geen rood overhemd aantrekken, dat zou te veel zijn, dat zou werkelijk te veel zijn, maar misschien iets bruins, of als het toch rood is, dan een rode ruit met zwart, of geel met zwart, steeds zo dat het niet te veel is. Maar van binnen, diep van binnen, bloeit China. Van binnen dragen we al langer alle kleuren... en pakken morgens uit onze kasten lila en groen en goud en oranje... mijn hemel roze, met witte strepen, violet. <laughs> uh, na onze ruzie, na onze hevige botsing en na dagenlang zwijgen... zei mijn Tsingtai gisteren tegen me... Ik wil er niet opnieuw over beginnen. Je zult er ook beslist geen kunnen krijgen... Nee, de naam blijft ongenoemd. Maar zou je werkelijk kans zien er één weten te vinden, dan zou ik je waarschijnlijk niet beletten om daar eens te gaan kijken. Ja, ja, wie weet. De tekenen kunnen erop wijzen. In China wordt het binnenkort te bond. Het was deel 3 van Meneer Chang verteld, een serie in acht delen over het dagelijks leven in China. Verteller René Lobo, auteur Sibylle Tamien, vertaler Paul Beers, regie Ab van Eyck.